11 uur in Montseré met het NMS-journaal. Staatssecretaris Teven ontkent dat hij als officier van justitie in 2005... in een café in Zandvoort een ontmoeting heeft gehad met Willem Holleder. De rechtbank in Amsterdam gelaste vandaag een onderzoek... nadat een getuige tijdens een proces had verklaard over de ontmoeting. Ook sportschoolhouder en vechtsporter Dick V. zou erbij zijn geweest. Teven was destijds officier van justitie en betrokken bij het onderzoek naar Holleder... Holleder en Dick Vee werden maandag opnieuw opgepakt in een nieuw groot onderzoek naar afpersing. Oud-Dutchpet-commandant Tom Karamans hoeft niet te getuigen... voor het Joegoslavië-tribunaal in de zaak Karadzic. Dat hebben rechters van het tribunaal bepaald. Karadzic staat terecht voor genocide... en wilde Karamans graag horen over de gebeurtenissen in Srebrenica in 1995... waarbij duizenden moslimmannen werden gedeporteerd en vermoord. Karadzic zegt dat de moslims niet zijn gedeporteerd... maar vrijwillig uit Srebrenica zijn vertrokken. Karamans zou dat kunnen bevestigen. Een hoger toptarief in de inkomstenbelasting levert de overheid niets extra's aan belasting op. Volgens onderzoekers van het Centraal Planbureau leidt een hoger belastingtarief voor topinkomens juist tot minder inkomsten voor de overheid. In Nederland is de groep mensen die door hun inkomen in het hoge tarief zal vallen te klein om veel geld op te leveren. Ook worden, volgens de onderzoekers, de prikkels voor belastingontduiking sterker door een hoger toptarief. Bijna alle verdachten in de zaak van de dodelijk mishandelde grensrechter Richard Nieuwenhuizen ontkennen dat ze de man hebben geschopt of geslagen. Slechts één van de verdachten geeft toe dat hij een trap heeft gegeven. Maar hij zegt dat hij niet tegen het hoofd heeft getrapt, maar tegen de schouder van de grensrechter. Vandaag was de eerste dag van het proces. De Syrische oppositie wil alleen meedoen aan een conferentie over de burgeroorlog in Syrië als een vertrekdatum voor president Assad wordt vastgesteld. De Syrische regering heeft gezegd in principe mee te doen aan de conferentie. De Verenigde Staten en Rusland zijn de drijvende krachten achter het vredesberaad dat volgende maand moet worden gehouden in Genève. In Montpellier is het eerste Franse homohuwelijk gesloten. Niet alleen de Franse media waren massaal aanwezig... maar er waren ook veel buitenlandse media, waaronder Al Jazeera en de BBC. Rond het huwelijk waren strenge veiligheidsmaatregelen getroffen. Alle gasten werden voorafgaand aan de bruiloft gefouilleerd. Enkele demonstranten staken voordat de bruidegom het stadhuis betrade... rookbommen af uit protest. In Aken hebben artsen een potlood uit het hoofd van een Afghaanse man gehaald. De 24-jarige man is 15 jaar geleden waarschijnlijk met zijn hoofd op een potlood gevallen. Twee jaar geleden kreeg hij klachten. En later bleek dat er een 10 centimeter lang potlood achter zijn rechteroog zat. De Duitse artsen hebben het potlood verwijderd en de Afghaan is inmiddels hersteld. En dan het weer. Vannacht wordt het een graad of 10. Het wordt minder buiig. Morgen vallen verspreid enkele buien, maar later kan de zon ook doorbreken. Het wordt 15 graden langs de westkust tot 19 in het oosten en noordoosten. Vrijdag valt er nog een enkele bui en wordt het 17 tot 20 graden. In het weekende wordt het zonniger en droger... maar met 14 tot 17 graden ook koeler. Dit was het NOS Journaal. De kennis van gisteren is vandaag verouderd, toch? Ja, het gaat steeds sneller, dus daarom heeft de Rabobank nu een kennisapp voor ondernemers die altijd actueel is. Hoe doen jullie dat? De app combineert economische inzichten met updates voor alle belangrijke sectoren. En met dagelijks nieuws, gefilterd per sector. Geen geleerdheid uit een boekje dus? Nee, dit is actuele kennis op een app. Kennis voor ondernemers binnen handbereik. Download nu de Rabo-kennis-app. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Rabobank. Geen vlees eten? Nou, mij niet gezien. Af en toe geen vlees eten. Hm, prima idee. Ben je lekker Flexitariër? En dankzij natuur en milieu is dat nu extra makkelijk. Want koop je bij Jumbo vlees of kip, dan krijg je een vleesvervanger gratis. Oh, kijk voor je gaat rennen eerst even op flexitariër.nl voor meer info en een gratis e-kookboek. Nergens vindt een wetenschapper een betere chemie tussen werk en leven dan in Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen.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 Buiten is het 11 graden. Binnen zit Margriet Brandsma. Ferry Mingelen weg uit Den Haag. Dat is zoals de collega die normaal gesproken vanavond achter deze microfoon zou zitten memoreerde. Enerzijds jammer, anderzijds ook. Goedenavond, welkom bij het Oog op Morgen... waarin ik onder meer praat met Frans van der Heijden... broer van schrijver AFTH van Adrie van der Heijden... die morgen de PC-hoofdprijs krijgt. Aandacht ook voor de eis uit Brussel. 6 miljard extra bezuinigen om aan de Europese regels te voldoen. Een gesprek daarover met kamerleden van de VVD en D66. En om vijf voor twaalf een foutje in het nieuwe liedboek voor de kerken... Ofwel hoe het woordje dat een gedicht een heel andere strekking kan geven. Maar eerst een overzicht van het nieuws van vandaag. Woensdag 29 mei. We are recommending the Netherlands to reach the level of 2.8% of, of GDP. Een duidelijk advies van Eurocommissaris Olly Reen. Nederland moet volgend jaar 6 miljard extra bezuinigen om onder de 3% norm te blijven. Europa spreekt zelfs het liefst over de 2,8 norm. Onze minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, had die koerswijziging niet aanzien komen. Ja, ik denk dat die 2,8 een bepaalde veiligheidsmarge is, want de afspraak is natuurlijk gewoon min 3. Premier Rutte is minder verbaasd over de nieuwe Europese bezuinigingsadviezen. Dit is geen nieuw cijfer. Dat de Europese Commissie raamt 3,6, wisten we al, dat is openbaar, al wekenlang. Dat 3,6 betekent 6 miljard bezuinigen, kent iedereen dat cijfer. Want inmiddels weten alle kijkers 0,1 procent is 1 miljard. Dus 0,6 is 6 miljard, dat is niet nieuw. Toch klinkt het als een ingewikkelde rekensom. Die zou Ferry Mingelen vast haar fijn uit kunnen leggen. De kans is groot dat hij dat op Prinsjesdag voor het laatst mag doen. Mingelen gaat namelijk met pensioen. Wel een jaartje te vroeg als je het hem vraagt. Iedereen moet in de toekomst tot zijn 67ste doorwerken. Ik had willen bewijzen dat dat op deze zware functie ook heel goed kan... Uh, ja, uh, vernieuwing is ook belangrijk, maar het had wat mij betreft nog een jaartje later gewogen. Geen jaar later, maar een dag later dan gepland, begint morgen het eindexamen Frans voor het VWO. Het examen werd uitgesteld omdat de opgaven waren uitgelekt. Een probleem dat vandaag niet meer kon worden opgelost. We hebben natuurlijk eerst gekeken of we het misschien toch vanmiddag op het oorspronkelijke tijdstip zouden kunnen organiseren. Die snelheid die was net te hoog om de zorgvuldigheid goed te kunnen handhaven. Staatssecretaris Dekker wil uitzoeken hoe het kan... dat de examenopdrachten op internet zijn beland. Maar first things first, zegt hij. Wat ik echt het belangrijkst vind, is dat we eerst voor al die VWO-leerlingen... die staan te trappelen om het examen Frans te doen... dat we de boel goed op orde krijgen... zodat ze morgen dat examen gewoon netjes kunnen afmaken. Maar of die leerlingen echt staan te trappelen, is nog maar de vraag. Veel van hen waren van plan om morgen al op vakantie te gaan. Morgen om tien uur zouden wij naar Curaçao vliegen. En dan zit er maar één ding op, omboeken voor de jongeren erg vervelend want die geven hun geld liever aan iets anders uit iets vloeibaars om precies te zijn ja zeker liever aan drank besteden dan aan een extra flusje <lacht> Maar goed als ze morgen klaar zijn kunnen ze met een beetje vertraging alsnog op vakantie Iets langer wachten dan gebruikelijk is het ook voor de liefhebbers van haring. Door het slechte weer zijn de vissen niet vet genoeg... en wordt het eerste vaatje twee weken later dan gepland geveild. De ontwikkeling van de haring is afhankelijk van het voedselaanbod. En dat is plankton. Plankton komt in dit jaar de Noordzee binnendrijven... via de noordkant. Die haringscholen gaan op zoek naar dat voedsel... vreten zich vol, zetten dat om in visvetten. Of zoals deze visverwerker het pakkend samenvat... Door de tegenvallende temperatuur en weinig zonlicht... Hij ja, heeft de zich nog niet vol kunnen vreten. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. De kranten vanmorgen gelezen door Juri Stubenitski. Ook in de kranten veel aandacht voor de Europese aanbeveling... voor extra miljarden bezuinigingen, onder meer in De Telegraaf dat het beeldend en met allerlei uitdrukkingen beschrijft. De broekriem moet nog een gaatje strakker. De economie piept en kraakt. We zitten in een sombere spiraal en moeten de tering naar de nering zetten. Het werkt om criminelen en hun vriendjes te stalken, schrijft Spits. In de eerste vier maanden halveerde het aantal overvallen in Rotterdam... dankzij de aanpak. Ook in Amsterdam, Den Haag, Bergen-op-Zoom en andere steden... worden criminelen voortdurend geschaduwd. Veel mensen die minstens drie keer zijn veroordeeld worden achtervolgd. Ze worden thuis bezocht door bijvoorbeeld stadsmariniers... die waarschuwen dat ze zich gedijst moeten houden en dat heeft dus effect. Slachtoffers van kinderhandel worden in Nederland vaak aan hun lot overgelaten. Ze zijn uit het oog verloren als ze bijvoorbeeld uit de prostitutie zijn gehaald. Want er wordt gesteggeld of een kind een verblijfsvergunning mag krijgen, schrijft Spits. Dat heeft een rapport van UNICEF en Defense for Children bekeken. Ook Trouw heeft het rapport gezien. Er zijn onvoldoende opvangplekken voor kinderen. Ook weten hulpverleners en de politie vaak niet goed hoe ze getraumatiseerde kinderen moeten benaderen. Verderop in de krant staat het verhaal van een meisje van 15 uit Cameroen... dat in handen viel van een mensenhandelaar. Vakbond De Unie praat morgen over toetreding tot het CNV. Volgens Trouw hopen ze zo een oppermachtige vakcentrale... voor de werkgevers te worden. Sinds De Unie vorig jaar uit vakcentrale MHP stapte... zit De Bond niet meer aan tafel in het Haagse overleg... met werkgevers en kabinet. Misschien heeft De Unie vanaf morgen weer een ingang... om mee te praten in Den Haag. In Nederland lopen agressieve stropersbendes rond. Ze struinen natuurgebieden af waar ze volgens de Telegraaf... veel konijnen, hazen en reeën doden. Niet voor het geld, maar voor de lol. Soms rijden ze rond in groepen van meer dan tien man. De politie en boswachters willen dat de politiek actie onderneemt. De politie in Brabant zou bijvoorbeeld te weinig agenten hebben... om jagers te stoppen. Misschien kunnen ze in Wit-Rusland en Polen wel gaan jagen op bevers... Volgens het ND is daar een beverplaag en vallen de beschermde dieren steeds vaker mensen aan. Zo wilde een Wit-Russische visser om een of andere reden op de foto met een bever. Het dier beet hem in een slagader waarna de man overleed. De afgelopen jaren is het aantal bevers in Wit-Rusland en Polen verdrievoudigd tot 80.000. In hun zoektocht naar eten en plekjes om te wonen komen ze steeds dichter bij de bewoonde wereld. Het gevolg is dus een snare confrontatie. Deze onderwerpen morgen uitgebreid on in de ochtendlaat. to All, Katie Toenstal, een Schotse zangeres. Een jaar respijt om te voldoen aan de afspraken over het begrotingstekort... maar wel miljarden extra bezuinigen. Zie daar de opdracht van Eurocommissaris Olly Reen aan Nederland. In onze Haagse studio begroet ik Stientje van Veldhoven van D66... en ook Mark Verheijen van de regeringspartij VVD. En zij maken deel uit van de groep Beloften uit de Tweede Kamer... die onze Haagse redactie heeft samengesteld. Uh, meneer Verheijen, dat bedrag, 6 miljard aanvullende maatregelen... zoals dat heet, dat betekent toch wel... als je toch ook alle andere geluiden van de afgelopen dagen hoort... dat bezuinigen echt moet? Um, het lijkt erop dat bezuinigen echt moet... Um, we wachten uiteindelijk nog de definitieve CPB-cijfers af... en zullen dan uh, in de zomer rond augustus... uiteindelijk de definitieve begroting voor volgend jaar um, uh, gaan samenstellen. Ja, maar het ligt toch niet zo voor de hand te denken... dat het CPB nu met hele andere cijfers <tus> zal gaan komen? Nee, en natuurlijk hadden wij gehoopt dat uh, die 4,3 miljard... die we in het voorjaar zagen, uh, dat die uiteindelijk minder zou worden. Het lijkt er nou helaas op uh, dat dat meer wordt... dat dat bedrag uh, zelfs hoger wordt. Um, en dan uh, is het aan de komende in de komende drieënhalve maand die we daarvoor hebben... om een uh, waardevol pakket daarvoor samen te stellen. Ja, en, en hoe gaat u dat bespreken met de sociale partners? Want ik hoor u toch zeggen bezuinigen moet. Uiteindelijk, uh, we hebben afgesproken in het regeerakkoord... Uh, dat wij in uh, die drie procent dat we daaraan vasthouden en sterker nog dat we lopende deze periode... Uh, zelfs van die 3% verder naar de nul willen. Dat is het uiteindelijke doel. Mm -hmm. En uh, ook in 2014 zullen we daaraan vasthouden. En dan zullen we de komende tijd het gesprek uh, met de samenleving... maar in de eerste plaats ook uh, in de coalitie. Uh, maar we hebben ook afgesproken recentelijk nog... dat we uh, een rondje oppositie maken in de komende tijd... om te kijken van waar zit nou een draagvlak... voor een uh, realistisch zorgvuldig samengesteld pakket. Nou, dat rondje oppositie dat kunnen we meteen, uh, kunnen we meteen aan, aan beginnen... Uh, mevrouw Van Veldhoven, ik las dat T66 zegt: wij willen nu het sociaal akkoord versneld uitvoeren. Eerder beginnen met hervormen en bezuinigen. Ja, nou als je zo'n uh, zo omvangrijk pakket uh, moet gaan samenstellen, als, als waar het nu op lijkt. Uh, dan kun je dat natuurlijk doen door maatregelen die volgens de economen het risico hebben om de economie te verslechteren, namelijk de lasten verzwaren. Of je kunt hervormingen, waar we toch met al die sociale partners al. Hè, waar het om de principes gaat, een akkoord over hebben gesloten... waar zelfs de SP positief over was, zou je ook gewoon versneld kunnen uitvoeren. Ja, maar daar maakt u in het land natuurlijk geen vrienden mee. Nou kijk, ik denk dat als je zoveel moet bezuinigen... Um, dat het dan altijd een moeilijke opgave is. En dan denk ik, in dat sociaal akkoord ligt blijkbaar... voor de verschillende maatschappelijke partners, de verschillende sociale partners... de balans die zij met elkaar reëel vinden dan heb je dus over de principes van hè, hoe, hoe ga je om met de verschillende belangen... heb je dus elkaar blijkbaar gevonden. Mm -hmm. um, dan moet het toch, gezien de, gewoon de, de negatieve boodschap die we over de economie hebben gekregen... Um, in ieder geval bespreekbaar zijn om te zeggen... we gaan die balans die we met elkaar hebben gevonden nu gewoon eerder inzetten. En We gaan voor tot eerder tot, inzetten. Dat zal niet leiden, denkt u, tot grote demonstraties, noem maar op. Ik denk dat die balans die in dat sociale akkoord ligt... door de partner zelf is geaccepteerd, sterker nog. Zelf op tafel is gelegd. Dus de hele principiële keuzes die zijn daarin gemaakt. Uh, ik denk dat het lastiger is om aan die, om die inhoudelijke keuzes te gaan rommelen... dan te zeggen, dat hele pakket wat er ligt... gaan we nu gewoon versneld inzetten. Niet ja. omdat het leuk is, maar omdat we wel moeten. Want ik denk dat we achteraf toch wel moeten zeggen... dat hele verhaal over die 4,3 en koop een auto, het is misschien toch wat naïef geweest... om te veronderstellen dat het daarmee allemaal wel goed zou komen. En we krijgen nu weer de harde werkelijkheid gepresenteerd... en daar zullen we gewoon maatregelen moeten nemen. Ja, maar dan, dan even naar u, meneer Verheijen. De reactie van de Nederlandse bevolking, wat denkt u? Als je alleen al even naar een paar andere oppositiepartijen kijkt... de PVV roept in een persbericht... laat Brussel diep in het moeras zakken. Roemer van de SP spreekt over kamikaze-politieke... Hoe, hoe, hoe valt dit? Ja, wij kunnen niet genoeg benadrukken. Wij doen dit niet voor Brussel, we doen dit uiteindelijk voor Nederland zelf. Mm -hmm. Het is niet houdbaar, zeker als je gewoon kijkt op de lange termijn... zal de economische groei in Nederland niet die groei zijn... die we van de afgelopen decennia kennen. Dan is het gewoon onverantwoord om jaar in, jaar uit... Uh, 3% procent of zelfs meer, uh, meer uit te geven dan dat er binnenkomt. Dus wij doen het uiteindelijk voor onszelf, voor die volgende generaties. En uh, ik moet wel zeggen dat Sociaal Akkoord uh, ook... De Europese Commissie beoordeelt dat als heel waardevol. Zegt van, het is goed dat dat er ligt. Hè. Dat uh, geeft aan dat er draagvlak is in de samenleving... voor echt unieke ingrepen. En ik denk dat we heel voorzichtig moeten zijn... dat zomaar overboord te gooien. En te zeggen van, nou, dat gaan we ineens allemaal naar voren uh, halen. Um, maar we zullen wel gewoon in gesprek moeten. Hoe stellen we nu een pakket samen voor volgend jaar en voor de komende jaren... Uh, van nog, zoals het er nu uitziet, een aantal miljarden. Um, uh, en daar moeten we gewoon zorgvuldig de komende drieënhalve maand... Uh, de tijd ook voor nemen. Ja, maar meneer, meneer Verheijen, de tijd die we hebben is natuurlijk heel kort. En toen we over uh, het lenteakkoord uiteindelijk kwamen te spreken... bleek dat, en dat was eind april... bleek dat een heleboel structurele maatregelen... niet meer op tijd ingevoerd konden worden. kwam je bijna alleen nog maar uit bij lasten. We zitten nu al in juni. We zitten, als we de strategie wat het nu lijkt van het kabinet volgen... zitten we straks in het najaar in de Eerste Kamer. Als we dan nog dingen moeten repareren... kun je niet anders meer dan lastenverzwaringen. En dat moet toch ook voor uw partij het allerlaatste zijn... waar u naar zou willen grijpen. Dan is dat hele, die hele discussie over het naar voren halen van hervormingen... waar we toch al van hebben gezegd met elkaar, dat gaan we doen... moet dan toch in ieder geval bespreekbaar zijn. Ja. Want dan uh, uh, uh, raak je niet aan dat besteedbare inkomen van mensen. Als ik dan even naar de oplossing van mevrouw Van Veldhoven kijk... dan biedt dat ook voor 2014 geen oplossing. Ook die hervormingen, als je ze nu naar voren haalt... dat heeft toch altijd tijd nodig om het zowel te implementeren... en voordat het echt financieel effect heeft op de rijksbegroting. Dus voor 2014 zal dat ook niet helpen. Volgens mij op dit moment is het zaak om... en er lag al in een eerder stadium een pakket van 4,3 miljard... Um, het zou dus nu kunnen, he. we wachten op de CPB-cijfers. Dat is ons uitgangspunt. Het zou kunnen dat dat nu nog hoger zou worden. Um, het is zaak daarvoor in 2014 een pakket uh, samen te stellen. Um, en ik ben het helemaal met mevrouw Van Veldhoven eens. Ook voor die economische groei is het van belang... dat we in de eerste plaats kijken naar... Dus ja. kijken waar we minder kunnen uitgeven... en niet te grijpen naar lastenverzwaringen. Even terug naar, naar, naar Brussel. Ik hoorde u net zeggen, meneer Verheijen... we doen het niet voor Brussel, we doen het uh, voor, voor onszelf... voor de komende, komende generaties. Toch, 6 miljard extra bezuinigen, zegt Reen... komt hij niet te veel op het terrein van, van het kabinet Rutte? Nederland moet toch zelf een manier zien te vinden... om onder die 3% procent te komen? Uh, het is dat... bijna een politiek stuk van Reen, hoorde ik vandaag iemand zeggen. Nee, daar ben ik het niet mee eens. Ik vind, uh, we hebben met elkaar in Europa afgesproken: als we ons nou allemaal houden aan die 3% begrotingstekort maximaal, en het liefst uh, naar 0%, en 60% uh, staatsschuld. En dat doen we omdat het uiteindelijk ook in ons eigen belang is. En ook zonder Brussel zal ik eerlijk zeggen, zouden wij dit gewoon doen. Het staat ook in ons regeerakkoord. Je kunt niet jaar in, jaar uit meer uitgeven... of zoveel meer uitgeven dan dat er binnenkomt. En als ik gewoon kijk naar het rapport van uh, Olli Reen. daar staan veel inhoudelijke opmerkingen. Maar dat is een diepteanalyse, die wordt voor elk land gemaakt. Um, en uiteindelijk is het aan het land zelf om maatregelen te nemen. En als je het niet doet, bijvoorbeeld België... die krijgt er echt enorm van langs in ja. dat rapport... want die doet gewoon helemaal niets ook Frankrijk, Het Franse woord voor hervormingen moet volgens mij ook nog uitgevonden worden. Uh, die krijgt ook een tik op de vingers. Uh, uiteindelijk worden onze maatregelen positief beoordeeld. Um, maar dat helpt ons voor 2014 voorals nog niet in het uh, saldo. En daar moeten we nu een oplossing voor vinden. Nogmaals niet omdat Brussel het wil, maar omdat je het voor je eigen land... voor je eigen volgende generatie moet willen. Ja, u noemt die landen al even, maar, maar hoe vinden jullie het eigenlijk... Dat, dat landen als Spanje en ook Frankrijk langer de tijd krijgen van Reen om, om de boel op orde te krijgen, eigenlijk toch meten met twee maten. Ja, nee, ja. Het, is, het is uiteindelijk, um, denk ik, voor alle landen... voor de Europese Commissie altijd van belang geweest... Um, hoe het perspectief is op uh, die structurele hervormingen. Dat gold ook voor Nederland. Uh, bij het hele beoordelen of Nederland uh, nog uitstel zou krijgen... voor het halen van die drie procent... Uh, was het perspectief op het nemen van structurele hervormingen cruciaal... En niet voor niks, zegt de commissie, niet alleen bezuinigen is nodig... ook een aantal hervormingen moet Nederland verder doorvoeren... Hè, op de arbeidsmarkt, op de pensioenmarkt, in de woningmarkt. Um, en daarnaast zeggen ze overigens, waar mijn partij natuurlijk heel erg blij mee is... ontzie nou onderwijsonderzoek, innovatie. Hè, want daar ligt de verdiencapaciteit van morgen. En ik denk dat de Europese Commissie ook zeg maar vanuit dat perspectief... naar de situatie in andere Europese landen kijkt... Uh, zijn er, uh, voorzien we dat ze nu echt met structurele hervormingen gaan komen... die op de langere termijn die economieën echt sterker maken... dan hebben we daar meer belang bij dan nu te zeggen... zeer forse bezuiniging zonder die structurele hervormingen. Uh, want daarmee los je de lange termijnproblematiek niet op. Ja. Tot slot, Dijsselbloem leek nogal verrast door de eis van Reen... dat het begrotingstekort naar 2,8 procent moet. 3 procent is de afspraak, zei hij. Was dat gespeelde verbazing of... Nou, volgens mij hebben we over een aantal punten... want het rapport is vandaag verschenen. Um, we hebben over een aantal punten nog uh, vragen. Er komen, komt ook nog een debat in Nederland. Er komt uiteindelijk een eurotop op 27 juni... waarin alle regeringsleiders uh, er iets van moeten vinden. Wij hebben natuurlijk nog wel een aantal vragen over Frankrijk. Waarom krijgen zij twee jaar uitstel... en welke hervormingen staan daar nou echt op de rol... Um, uh, maar ook een vraag, bijvoorbeeld die 2,8% die uh, de Europese Commissie hanteert. Ze noemen het zelf een veiligheidsmarge. Nou ja, uh, hoe is daar nou uh, op gekomen? Um, dus. Dit stuk is nu vandaag bij ons uh, op de deurmat gevallen. We hebben daar natuurlijk nog een aantal vragen over. Maar uiteindelijk de opgave voor ons en voor heel veel andere landen in Europa is, uh, is helder. En het hebben we gewoon nodig om die stabiliteit in die eurozone te waarborgen. Niet alleen van Nederland, ook van andere landen. En uiteindelijk te zorgen dat Europa ook naar de toekomst toe concurrerend is... en niet ten ondergaat aan de eigen schuldenberg. Mark Verheijen van, van de VVD, hartelijk dank. En ook Stientje van Veldhoven van D66. Dank.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 And in this crazy life And through these crazy times it's you, it's you You make me sing Your every line Your every word Your everything You're a carousel You're always wishing well And you me up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 Through these crazy times, it's you, it's you, you make me sing. You're every line, your every word, you're everything.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 Michael Boubley, Everything. Hij werd al vaak genoemd als kanshebber, maar nu krijgt hij de prijs echt. Morgen neemt schrijver AFTH Van der Heijden de PC-hoofdprijs... voor zijn hele oeuvre in ontvangst in het Letterkundig Museum. Arjan Peters, recensent van de Volksrand. Goedenavond. Hallo. Wanneer las u zelf voor het eerst een boek van Van der Heijden? Uh, dat was toen ik Nederlands studeerde, dus dat is begin jaren tachtig. En uh, ik weet het nog heel goed, omdat ik in 1983... Toen verschenen tegelijkertijd van Van der Heijden uh, twee boeken. De Proloog, De Slag om de Blauwbrug en Deel 1, Vallende Ouders... van wat toen nog een trilogie zou gaan worden, De Tandeloze Tijd. En niemand kende Van der Heijden, want twee boeken daarvoor... had hij geschreven onder pseudoniem. Een Italiaans uh -huh. pseudoniem, Patricio Canaponi. Die boeken had ik niet gelezen. Dus ineens was daar een auteur die... Uh, met een trilogie voor de dag zou gaan komen. Dat is ook iets wat je eigenlijk associeerde met ja, streekromans van lang geleden. Dat, dat iemand dat deed, een breed opgezet uh, panorama van een generatie... Uh, naoorlogse generatie. En ik had toen echt heel sterk het gevoel, toen ik uh, Nederlands studeerde... en dat tegelijkertijd in de buitenwereld gebeurde... van ja, nu ben ik erbij, bij de geboorte van... Iets bijzonders. En dat, dat, dat hadden we allemaal meteen heel sterk. Dat hier een jonge auteur aan het, aan het woord was... die iets heel anders deed dan alle anderen. Ik praat zo met u verder. Eerder vanavond uh, sprak ik met de broer van Adrie van der Heijden... Frans van der Heijden. En hij zei dat hij erg blij is voor zijn broer. Ik ben er uh, erg trots op. Maar uh, ik ben ook heel erg blij uh, voor hem. En uh, ja, ik vond eerlijk gezegd uh, dat het ook wel tijd werd... Dat hij de PCL-prijs uh, zou krijgen. Zijn naam werd uh, al een paar keer genoemd, maar. Ja, maar het, uiteraard kan het een tijdje duren. En uh, er zijn ook wel mensen die er langer op hebben moeten wachten, denk ik. Leest u al zijn boeken overigens? Uh, ja, ja, zeker. Ook van tevoren al? Laat, laat uh, uw broer u van tevoren wel dingen lezen? Nou, dat ligt tegenwoordig wat anders. Uh, in die tijd, in de begintijd van zijn schrijverschap, uh, uh, dus, uh, toen hij nog Patricio Canaponi was, uh, zich noemde. Met uh, het boek als een gommel in de heergracht en de draaideur. Uh, die heb ik uh, zeker van tevoren gelezen en delen van de tandloze tijd uh, ook. Maar uh, dat is minder geworden uh, doordat uh, uh, Adrie een partner kreeg, uh, Mirjam. En ja, die nam eigenlijk een beetje uh, de rol van mij over. Hm. Maar het verhalen vertellen, het schrijven, dat zat er al heel vroeg in, heb ik begrepen, bij uw broer Adri. Ja, hij vertelde mij vaak, we lagen op één kamer in de slaapkamer en hij vertelde mij verhalen. Ja, dat, ik, ik herkende daar wel elementen in uh, van, uh, van uh, boeken, uh, laten we zeggen dingen die ik ook wel gelezen had. Uh, maar die wist hij uh, op een, uh, toen al op een uh, heel erg uh, ja, geraffineerde wijze te, te uh, verweven met uh, eigen verzinsels en Bedenksels. Maar u herkent in de boeken van uw broer wel dingen van thuis, dingen van vroeger? Zeker, maar uh, het komt erop neer. Ik denk dat, uh, dat er meer fictie zit in uh, veel van zijn boeken dan veel mensen denken. Maar ik las bijvoorbeeld in, in, in een, een artikel dat u in het boek De Gevaren Driehoek wel degelijk dingen tegenkwam waarvan u zei dat herken ik uit mijn jeugd. Ja, zeker. Um... De gevaardriehoek, moet ik zeggen, ik, uh, ik vind uh, uh, vrijwel al zijn werk uh, heel erg goed. <clears throat> maar de gevaardriehoek, uh, ja, daar was wel iets uh, bijzonders mee aan de hand. Ik, daar heb ik echt, um, ja, als je dan over herkenning hebt, wel uh, het meest herkend van, uh, uh, van onze jeugd. Dus ook zoals ik die beleefd heb. Ja. Morgen, de uitraking van de prijs. U bent daarbij. Hoe gaat u die dag beleven? Ik heb begrepen dat wij de plaatsen 1 en 2 op rij 1 hebben, dus... Uh, ja. Dat zal vast wel goed zitten. En uw broer, hoe gaat die de dag van morgen beleven? Daar heb ik het niet met hem over gehad. Maar uh, hem kennende, uh, kijk het is niet voor niks dat hij besloten heeft om, uh, om deze prijs uh, zelf in ontvangst te gaan nemen. Hij is er uh, uiteraard enorm blij mee en trots op. En, uh, belangrijker is, uh, kennelijk is hij hier aan toe uh, om inderdaad uh, na die drie jaar naar buiten te komen. Uh, want dat is bijna letterlijk het geval. En dan ook meteen uh, voor iets heel moois. Ik denk dat hij het uh, nog steeds wel heel spannend zal vinden. Maar uh, dat hij dat uh, met heel veel plezier uh, gaat doen. Ik wens uh, u en uw broer de hele familie een mooie dag morgen. Ik dank u wel. Frans van der Heijden, de broer van schrijver Adrie. Ik praat door met Arjen Peters, er is een van de Volkskrant. Aanleiding van het feit dat Van der Heijden morgen de PC hoofdprijs krijgt, de stemmen van de broers lijken zelfs een beetje op elkaar. Ja, ja, ja dat kun je horen. Ja. Dat uh, uh, bijna een beetje aarzelend beginnen en dan toch zo'n zin keurig uh, tot een einde brengen. Dat, ja. Daar komen ze wel overheen. Ja. Hieruit, uit dit gesprekje blijkt wel, zoals dat ook wel uit Tonio natuurlijk blijkt, dat Van der Heijden een echte familieman is. Ja, zeker. Uh, uh, u bedoelt uh, dat je dat in zijn werk ook kan terugzien. Daar, daar zie je uh, de, de hele wereld uh, waarin hij is opgegroeid terug... met ooms en tantes. En naar nou, ik heb begrepen, komt er, een, uh, komt er morgen ook een uh, nieuw boek aan. Een, een nieuw deel waarin weer een tante, een ene tante-tini... Uh, het onderwerp zal zijn. Ze komen er allemaal in voor, maar tegelijkertijd... en daarom denk ik dat ik ook de woorden van de broer uh, denk ik wel begreep... Uh, is het een, een beetje een andere wereld geworden... omdat Adrie van der Heijden bijna uh, een mytholoog is. Die kan gebeurtenissen die hebben plaatsgegrepen uh, vervormen, omvormen. En uh, het is dus tegelijkertijd wel gebaseerd op die, op die werkelijkheid... en op de, op de familie en op de omstandigheden daarin. Maar het is ook iets anders geworden. Hij heeft het uh, verguld, zou je kunnen zeggen. Hij is als een soort goudsmit, gaat hij te werk. Ja. Morgen krijgt hij dus die prijs. Is het een goed moment om hem nu te bekronen? Ja, het is een heel goed moment, want uh, er zijn wel eens auteurs bekroond... die vlak na uh, de bekroning uh, het leven lieten. En dan kun je natuurlijk zeggen, uh, het oeuvre is bekroond. En we hebben net zo lang gewacht tot het oeuvre afgerond is. Maar het lijkt me ook voor een auteur veel plezieriger... om die prijs te krijgen op het moment dat je volop... Uh, eigenlijk nog bezig bent. En dat is wat uh, Van der Heijden morgen zelf ook wil laten zien. Hij krijgt de prijs voor wat hij heeft gedaan. Hij heeft twee hele grote romanscycliën... De tandeloze Tijd en Homo Duplex. Die, maar die zijn allebei nog bezig, die zijn niet voltooid. Dus daaraan moet hij nog door. Hij uh, heeft het nodige gedaan om hem te bekronen... maar hij wil ook verder. En dat gaat hij ook ja. laten zien door, dat is nog nooit vertoond... door bij de uitreiking van de PC-Hoofdprijs je nieuwe boek ten doop te houden. Ja. Die tandenloze tijd in het kort gaat over... Ja, in het kort. In het kort <laughs> he. ja, ik, ik weet dat het, het is een ja, uitdaging is. Ja, ja, nee. Het zijn zeven delen. Het, het gaat heel in het kort Gaat het over... eigenlijk beginnend bij zijn eigen jeugd, Geldrop... de studietijd in Nijmegen en daarna naar Amsterdam. Hij heeft een, een alter ego, Albert Egberts. Die wordt in Geldrop geboren, gaat studeren in Nijmegen... en gaat daarna naar Amsterdam en waarvan de heide zelf uitgroeit... tot eh, eigenlijk een mislukte filosofiestudent... oninubiedig on gezegd, die uitgroeit tot een groot schrijver... is deze hoofdpersoon, maakt allerlei dingen mee... die, die tot die generatie en tot die tijd behoren... en die is aan het, aan het eind, of althans in, in, in 1980... is hij een, uh, een, een junk die uh, auto's openbreekt... Om, uh, om zijn heroïneverslaving te bekostigen, dus... Uh, die is met hele andere dingen bezig. Alhoewel, in zekere zin zijn ze uh, wel verwant. Want de roes en de, de manier om de tijd een loer te draaien... Die, dat komt bij beide voor. Ja. Dus het is vertrekkend vanuit hele persoonlijke... uit, uit particuliere gegevens... bouwt Van der Heijden het uit tot een soort generatiegeschiedenis. En dat is de, ja, de, de, de, de kunst, omdat zo te kunnen omvormen dat het eigenlijk een verhaal voor iedereen wordt. Weet u trouwens iets van dat nieuwe boek dat morgen gepresenteerd wordt? Nou, heel weinig. Uh, uh, het heet De Helleveeg. En dat gaat over, een, over Tante Tini die uh, heel veel kon schoonmaken. Uh, heel veel goed schoonmaakte. Maar daarnaast ook een, een, een zeer scherpe tong had. Dus we krijgen hier een portret van een tante. Die komt trouwens al in de gevaren driehoek voor, Tante Tini. Dus degene die zich willen voorbereiden die kunnen alvast even... Nog terugkijken in ja, Het de is al een tijdje driegen. geleden. Hè? Je, je, je moet ja, eigenlijk gaan ja, herlezen. Dat was 1985. Ja, ja, ja Ik ja. heb het inderdaad vorige week maar even gedaan... om die tante weer op te sporen. En dat verhaal wordt nu voortgezet. En dat schijnt allerlei uh, prachtige scènes op te leveren. Nou ja, ik uh, verheug me op de bijeenkomst morgen. Want we gaan dus niet alleen Van der Heijden uh, uh, toejuichen. Maar we krijgen van hem ook meteen iets terug. Prachtig. Ja. En zijn meest gelezen boek, Tonio, past ja. dat in zijn oeuvre? Ja, hij heeft eigenlijk zelf gezegd, dit is een fremdkörper. Omdat dit natuurlijk het enige boek is dat hij niet heeft gepland. Dit overkwam hem en hij moest dit schrijven. Uh, maar gek genoeg, misschien past dat wel degelijk in dat oeuvre. Uh, het is helemaal geen fremdkörper. Want uh, waar je zou kunnen zeggen dat de Tandeloze Tijd en Homo Duplex... allemaal pogingen zijn om de tijd uh, die voortrolt... Uh, om daar iets tegenover te stellen, om die stil te zetten... en die uit te breiden, heeft hij dat ook gedaan in het boek Tonio. Die jongen is overleden, maar hij probeert hem terug te roepen. Hij probeert hem weer voor zich te zien. Hij probeert eigenlijk de tijd terug te halen... dat zijn zoon nog in leven was. En hij probeert zelfs zijn, zijn laatste gedachten te lezen... en hij spreekt hem toe aan het eind van het boek. En dat is bijna een soort magie... Uh, hij, uh, die jongen krijgen we weer voor ons te zien. Hij heeft eigenlijk het leven van zijn eigen zoon wat langer gemaakt. En in die zin is het perfect passend binnen het oeuvre van Van der Heijden. De, de grote uitbreider. Degene die uh, de tand destijds uh, niet aanneemt als een gegeven... waaraan we onderworpen zijn. Maar die daar iets prachtigs tegenover stelt. En uh, ja, dat heeft hij met Tonio gedaan. En het lijkt alsof dat boek buiten alles valt, maar het past wel degelijk. In het Je ziet ook de auteur van der Heide zich in het boek zelf oprichten. Hij weet halverwege niet meer of hij ooit nog kan schrijven. Maar aan het eind van het boek heeft hij zijn schrijverschap ook teruggevonden. Omdat hij die jongen een stem wil geven. Mm. Nou ja, dat, dat sluit dan al zo prachtig op elkaar aan... dat het een, een hele mooie bijdrage ook aan het oeuvre is. Het past in zijn oeuvre en dat oeuvre dat is nog lang niet af. Nee, het hoort er eigenlijk ook bij. Het is nooit voltooid. Uh, ik denk dat de juries van de PC Hoofdprijs... voorheen een tijd hebben gewacht. Laten we nou eerst maar eens een keer die tandenloze tijd afmaken. Als die cyclus voltooid is, dan krijgt hij die prijs. Maar nu zijn ze erachter gekomen, gelukkig... dat dat eigenlijk nooit kan. Een, een oeuvre dat in beweging is. Uh, zoals Van Van der Heijden. Leven in de breedte. Uitbreiden. Nooit stoppen. Dat is essentieel voor dat werk. En daardoor zal het nooit af zijn. En moet je hem dus ergens halverwege, mogen we hopen, die prijs geven. Arjen Peters, recessant van de Volksstand, Hartelijk dank. Graag gedaan. Smiling, you were standing by my mother's side Just one touch of your hand Made the bright light seem less blinding in this foreign land I swam the oceans, I saw the cities I climbed the mountaintops and you were with me And when I came home, your arms were open And I felt protection in that moment In your own way, with your own two hands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 I'm home again. again, I won't leave the ground So I say finally, I can hear the sound The blood that crosses through me, that you handed down In your own way, with your, your own two hands way. You gave me everything you I need every, every single time So I say, hey, even in hard times You are the hope that I've been inside me now I understand Normaal gesproken zou ik uh, deze muziek afkondigen. Dat ga ik niet doen. Dat ga ik uh, vragen aan mijn nieuwe gasten, Jan Kooiman en Henna Lee. Namelijk, wil een van jullie vertellen wat deze muziek is. Welke band jullie met deze muziek hebben? Uh, hallo, goedenavond. goedenavond. <laughs> dit is Henna Lee. Uh, ja, Dit uh, was van Don Diablo en het heet The Artist Inside. ja. Ja, en wat hebben wij daarmee? Ja. Wij hebben daar een choreografie op gemaakt. Uh, eind november. En dat was voor de uh, Sta Op Tegen Kanker Benefietavond. Uh, en, uh, ja, dat hebben Jan Kooijman en ik hebben samen daar een uh, dans op gemaakt. En nu gaan wij dat uh, weer opvoeren. Uh, bij het Scapino Ballet. Ja, ik ga met jullie praten over uh, Tools. Dat is Klopt. het jaarlijkse dansfestival van het Scapino Ballet in Rotterdam. En jullie als ex-Scapino-dansers maken en dansen samen een aantal duetten. En dan is mijn vraag, hoe luisteren jullie naar deze muziek? Ben je dan in je hoofd al bezig met, met danspassen, met de choreografie? <laughs> ja, het is wel grappig dat je dat vraagt, want we zaten net hier klaar om met jou in gesprek te gaan. Toen hoorden we inderdaad die track van Don... Um, en het is dan wel grappig, want de, de, voor, voor ons komt er dan wel meteen... het beeld van die choreografie bij. Dat is wel hoe dat werkt. Als je eenmaal op muziek iets gedanst hebt... dan, dan is dat heel moeilijk meer los te maken daarvan, voor mij in ieder geval. Nee. En dit is wel uh, dit is een extra bijzondere track eigenlijk... omdat uh, Don is een goede vriend van ons. En hij heeft deze track gemaakt uh, eigenlijk als een ode aan zijn vader. Hij is zijn vader, uh, is zijn vader verloren een half jaar geleden... En um, eigenlijk wilde hij hem nog heel veel dingen vertellen en heel veel dingen zeggen. En hij had het allemaal opgeschreven. En uiteindelijk, um, ja, zoals dat heel vaak gaat, had hij niet meer de tijd om hem dat te vertellen. En hij heeft eigenlijk alles wat hij nog wilde zeggen, heeft hij in, in een tekst gezet. En daar heeft hij deze track van gemaakt. Dus toen wij met elkaar gingen samenwerken um, een half jaar geleden om iets te creëren voor uh, stap tegen kanker... Toen was dat best wel heftig toen wij de studio ingingen om ja. uh, op deze muziek te gaan dansen. Dat had best wel impact. Dus daar moet ik ook wel meteen aan denken. Ik moet gelijk ook wel heel erg aan domdenken denken als ik dit hoor. Mm. Nu zijn jullie eigenlijk uh, gepensioneerde dansers. Hè? Jullie zijn gestopt. Vanwaar de, de motivatie? Waarom willen jullie toch weer optreden? Een keer. Uh, ja, uh, Nou, dat komt eigenlijk omdat... Uh... Vorig jaar in november hebben we dit dus uh, uh, gemaakt, deze dans. En uh, toen hebben we dat ook uitgevoerd. En dat was zo leuk en bijzonder. Uh, ja, en naar aanleiding van dat... heeft eigenlijk Ed Wubbe, de artistiek, artistiek directeur van Scapino Ballet... die heeft dat gezien en heeft ons gevraagd... Uh, of we dat in Tools wilden gaan doen. Mm -hmm. En... Uh, ja, als je dat dan gevraagd wordt, dat is dan zo'n eer en zo leuk. En om dat met z'n tweeën te doen, dat we zoiets hadden van... nou, dat moeten we gewoon uh, weer doen. Ja, ja. Ik, had, ik had misschien iets meer twijfel of, of, of, of, of dat wel terwijl te twijfels. Doen. Terwijl ik langer ben gestopt ja, met dansen. Ja, ja, dat is waar. Ja. Nee, nou, mijn twijfels waren... Um, moet ik dat willen? Snap je? Ik ben vier jaar gestopt al en ik ben met heel veel andere dingen bezig. En ik zag dit, dit project in de tijd met, met Don en Voor staal tegen kanker als iets eenmaligs. En ik heb ook altijd gezegd, ik ben gestopt. Dus ik had even mijn bedenkingen of ik dan als een soort Heintje Davids toch weer uh, dat zelf moest gaan doen. Maar het grappige is dat ik, um, ik op bezoek was bij, uh, bij Don. Hij woont in Londen inmiddels. Uh, natuurlijk een heel succesvol Nederlandse DJ. Iemand waar we best wel heel trots op mogen zijn. En... En toen had ik met hem erover dat het me heel leuk leek om dit duet... omdat het ja, best wel een lading had gekregen inmiddels. Voor ons en voor hem en voor veel mensen die het gezien hadden. Oh, het leek me heel spannend om het te, te ja. verfilmen. Maar en, vier jaar niet gedanst, dan kan ja, je dat toch niet ja. zomaar weer oppakken? Oh ja, nou ja, dat, dat valt gelukkig gewoon mee. Ja? <laughs> ja, gelukkig. Ik denk dat dat misschien ook wel een van de redenen is waarom we het nu wel doen. Dat we allebei zoiets hebben, nou, ik spreek nu ook voor jou, Henne, maar dat we wel zoiets hebben van, we kunnen dit nu nog. En misschien over drie of vier jaar niet meer, weet je wel. Dus, ja... Mm -hmm. Nou, maar, nee, nee, nee, nee, maar je bedoelt het fysieke aspect. Ja, met name je het dat... fysieke spieren heb je ja. toch al een tijdje niet gebruikt. Nou uh, goed, dat is natuurlijk ook het spannende voor alle mensen... die nu een kaartje kopen voor die voorstellingen. Ja. Kunnen ze het nog? Ja. Dat is een soort extra lading op die voorstelling. <lacht> <lacht> Gaan ze straks keihard af? <lacht> Kunnen ja. we ze uitlachen? Het is een mooie extra laag. Nee, uh. Uh, ik denk dat dat wel goed gaat komen. Ja, maar Jan, je, je bent enthousiër. Je memoreert het al even. televisiepresentator, jurylid ja. bij danstalentenjachten, ja. uh, filmacteur. Je hebt in goede tijden slechte tijden gespeeld... Is die keuzerichting nou echt ook wat je gaat doen? Of, of twijfel je toch weer over dansen? Oh nee, ik twijfel absoluut niet over dansen. Nee, dat is echt een afgesloten hoofdstuk. Um, de, alleen ik heb een heel kleine uh, epiloog toegevoegd. <laughs> ja, ja. En die gaat vijf tot en met 8 juni in première. Dus <laughs> in in Nee, serieus, ik, um, ik ben een andere, andere weg ingeslagen... en daar voel ik me ongelooflijk content bij. Um, ik heb absoluut niet de ambitie om weer vol de, de theaterdans in te gaan als danser... Uh, en honderd voorstellingen in het jaar te dansen, bus in, bus uit. Nee, dat is een leven, dat heb ik afgesloten. En, uh, dat ligt achter me en ik heb nu allerlei andere geweldig leuke uitdagingen en uh, dingen waar ik veel minder goed in ben en waar ik nog veel beter in kan worden. En dansen ja. is wel een beetje klaar. Alleen dit was gewoon een hele mooie gelegenheid voor ons om samen ook weer eens iets uh, te maken en te doen. En we hadden een idee hierbij en dat hebben we eigenlijk uitgewerkt tot drie duetten. En ja, dat, het had een soort, uh, er was een soort urgentie om het te maken en dat ja. is leuk. En dan waarom, waarom zijn jullie eigenlijk gestopt? Waarom ben jij gestopt met dansen? Uh, nou, dat was toen de tijd een hele bewuste keuze. Want uh, ik danste tien jaar bij het Scabino Ballet. En daarna had ik nog drie jaar gefreelanced. Uh, en in het freelancen merkte ik toch wel dat je vaak uh, bepaalde periodes... zoals september tot en met november of zo, was er heel veel werk. En dan in januari, nieuwjaar, had je dan weer zo'n gat van drie maanden... dat er geen werk was. En dat vond ik toen zo vervelend. En, uh, en het voelde ook gewoon wel... Uh, of ik voelde duidelijk aan van, nou, ik wil nu gewoon wat anders doen... Dus dat was een hele bewuste keuze. Het was niet en een kwestie ook... van leeftijd, want wanneer ben je bijvoorbeeld te oud voor het Scapino Ballet? Uh, ja, dat hangt helemaal af van uh, ja, je fysieke, ja, hoe je in elkaar steekt en hoeveel blessures je nog hebt. Ik had denk ik fysiek zeker nog wel door kunnen dansen. Het was denk ik meer mentaal dat ik zoiets had van uh, ik wil nu andere dingen gaan doen. En andere dingen, dat is dan de choreografie? Uh, nee, nee, nee. Want ik ben niet gaan choreograferen. Uh, maar ik ben uh, les gaan geven. Ik geef nu les op de Haven voor Muziek en Dans in Rotterdam. Dat is de officiële vooropleiding van Codarts. Uh, dus ik ben nog wel met dans bezig. Dat wel. Ik ben bijna nog met dans bezig, maar. Ja, we hebben nu. We zijn, weet je wat grappig grappige is? Er zijn zo ongelooflijk veel mensen op de wereld die zich choreograaf noemen. Um, en ik denk dat wij dat allebei niet, niet zo snel nee. zouden doen. Klopt. Terwijl wij nu natuurlijk wel creëren voor het ja, kabinetoplet, ja. wat een beetje dubbel is. Maar um, het, is niet, het is niet onze. Uh, het is niet echt ons ja. beroep, weet je wel. Nee, ik, ik, dit is een, meer van. een uitstapje eigenlijk. En dat wordt je dan ook gelijk wel weer in bepaalde kringen kwalijk genomen. Want hoe kan je nou een uitstapje maken als choreograaf naar het Capino Ballet? Maar ja, dat is nu eenmaal hoe het gelopen is. En, en ik denk dat wij ons allebei niet op dit moment choreograaf nee, zouden noemen. Terwijl dat het inderdaad een beetje dubbel is. Want we creëren wel gewoon werk voor ook andere plekken af en toe. Maar... Jullie hebben samen een dochter. Hopen jullie ja. dat ze gaan dansen? <laughs> <laughs> nou, alleen als ze dat zelf wil... <laughs> Als zij daar gelukkig van wordt, dan mag ze dat ja, zeker absoluut. doen. Maar dat geldt ook voor macrame of punneken of Inderdaad. voetballen. Dat mag allemaal. Um, ik zou het wel leuk vinden als ik nu af en toe naar haar kijk. Dan zou het me ook niet verbazen als ze dat wel heel leuk gaat vinden. Want ze houdt wel heel erg van dansen nu. Ja. En ze is nog, in, nog niet eens twee. Maar ze, ze, ze beweegt wel. kan het wel ook al. zo ze goed, bewegen zeg wel ik als tot tot <laughs> ja. ouders. Jan ja. Ja. Henna Lee, dank jullie wel. Jo, Graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. Het nieuwe liedboek voor protestantse kerken... heeft in een van de gedichten van Ted van Lieshout een fout gemaakt. Bij het gedicht Oma's bril is in één zin het woordje dat weggelaten. Dichter en schrijver is Ted van Lieshout. Goedenavond. Goedenavond. Kunt u eerst even uitleggen hoe dat ene woordje, dat woordje dat... een heel groot verschil kan maken voor de essentie van het gedicht? Um, het gaat over een oma die is gestorven en of die nou in de hemel is of niet... En er staat in de tweede stroom voor deze regel... ik wou dat ik dat geloven kon. Maar in de versie zoals die in het liedboek is, komt te staan... luidt die regel... ik wou dat ik geloven kon. Dat is natuurlijk toch een andere strekking... Ja, een heel andere context krijgt dan, dan. Dan de bedoeling was. Ja, het, het, het krijgt daardoor een veel religieuzere context. Precies. Ja. En dat vind ik een beetje moeilijk omdat dat niet de bedoeling was van het gedicht. De bedoeling was nou juist eigenlijk het twijfelen aan het gegeven of het geloof of iemand die dood is inderdaad naar de hemel gaat of niet. Ja. Er staat dus: ik wou dat ik geloven kon en dat had moeten staan. Ik wou dat, dat ik, ik dat, dat, dat, dat geloven, geloven kon. kon. Ja, dat is. Bent u daar boos over dat dat zo gebeurd is? Ik ben nee, ik ben niet boos. Ik ben wel <laughs> um, een beetje. Ja, hoe zou ik dat nou zeggen? Een beetje gepiekeerd ben ik wel... omdat um, dit ene woordje zoveel verschil maakt. Ja, tuurlijk, ja het, het is niet zomaar een foutje. Nee, het gebeurt veel vaker dat er fouten ontstaan in een gedicht. Maar de bedoeling is, kijk... als mensen in dit geval naar uitgeverij je gedichten over willen nemen... dan vragen ze daar toestemming voor naar uitgeverij. En er zijn een aantal voorwaarden aan verbonden... waaronder dat een gedicht zorgvuldig wordt overgenomen... en dat men dus het ware, een soort hoeder is van dat gedicht. En dat betekent dat je heel zorgvuldig moet kijken of je in het gedicht juist hebt overgenomen. En dat is in dit geval niet gebeurd en dat valt die uitgeverij te verwijten. Ja, nou dan gaan we meteen maar even naar de, naar de uitgever toe. Uh, aan de telefoon is namelijk ook de eindredacteur van het liedboek, Pieter Enderdijk. Ja. Meneer Enderdijk, dat woordje dat opzettelijk weggelaten? Nee. nee, dat is echt een, een, een fout geweest. Dat had er zeker wel moeten staan. Maar het is een, ja, een fout wat, uh, wat helaas erin geslopen is en niet in de eindcorrecties is opgemerkt. Ja. Dus ja, wat dat betreft... Uh, maar hoe uh, kan zoiets nou gebeuren? Want ja, het is natuurlijk een heel vervelende fout. Ja. Nee, ja, het is een hele vervelende fout en ik wil ook wat dat betreft meteen aan de heer Van Lieshout ook namens de redactie onze excuses aanbieden. Maar uh, daarmee verander je het niet, want het staat nu gedrukt. Maar gelukkig hebben we al uh, kunnen bereiken dat het voor de tweede druk die over enkele weken verschijnt het uh, weer erg goed in staat. Maar ja, hoe kon dat gebeuren? Uh, ja, zo'n tekst wordt aangeleverd door een van de leden van de redactie. Uh, en dan wordt het besproken en dan wordt in dit geval werd de tekst geaccepteerd en dan komt daarna de correctie en dan ga je terug naar degene die dat heeft aangeleverd en vraagt, corrigeer het nog een keertje, kijken. na. En daar is blijkbaar toch iets fout gegaan. Dus ja, ik, ik praat niet goed, want het is inderdaad niet in orde. Het is ook heel vervelend, want wat, ja. uh, wat de heer Van Lieshout zegt... van de betekenis van die zin verandert. Uh, door vooral ook de, zeggen, de verwijzing naar de eerste strofe. Het is natuurlijk een gedicht van negen stroven. Het, het is in het midden. Maar, uh, uh, nogmaals, ik praat niet goed. Het had nee. er wel in goed. Nee, maar ik denk dat meneer Van Lieshout blij is met de excuses. Of vergis ik me? Ik had een eerder bericht gehoord dat men er helemaal de, dat, dat uh, beschouwde als een bedrijfsrisico. En dat vond ik uh, okay. een beetje beneden de maat. Goed, dan is dat rechtgezet. Hartelijk dank. Graag gedaan. Tot Graag. zover deze aflevering van Met het Mo oog op morgen. Dadelijk Casa Luna. Morgen zit hier Chris Keine. Een goede nacht. Goede nacht, vrienden. Es wird tijd voor mich zu gehen. Was ik nog zu sagen hätte.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 La Cantatrice show Uitgelekt, dus dit examen. Meneer, hoorde je dat het examen was uitgelekt? Gisteravond, en dit... toen dacht je: oh ja, foute Wat zijn de opvattingen ten aanzien van de voorstellen die wij in potlood klaar hebben liggen? Trekt ze ietsjes aan. Dat is een heel voorzichtig groenwaarsje. Zodanig zelfs dat er gesproken mag worden van een trendbreuk. Waar komt dat herstel van vertrouwen dan vandaan? De werkelijkheid is dat we ook terug zullen moeten naar de vraag: wat is dat sociaal akkoord nog? Want voor uh, bezuinigingen had u nog voor mij te goed. Reduction. Ja, vandaag is het dus precies 100 jaar geleden dat de sacque du in première is gegaan. Het grootste... Het schandaal van de vorige eeuw. Het was heel bijzonder, het is wat anders. Echt fantastisch. Zeker het eerste gedeelte, kreeg ik kreeg helemaal kippenvel. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Ik kan me de tijd niet heugen dat ik in de dierentuin was. Spaar uw vakantiegeld en bezorg 10.000 eenzame ouderen een heerlijk dagje uit. ASN Ideaal Sparen is goed voor mens, dier en klimaat. U ontvangt een mooie rente en de ASN Bank steunt namens u het Nationaal Ouderenfonds Fantastisch toch? Meer weten? Kijk op asnbank.nl. ASN Bank, voor de wereld van morgen. Bij VODW huurt u interim marketeers in met meerwaarde. Onze campagne managers werken bijvoorbeeld volgens het Nooit vergeten wat en waar het doel is-principe. Wel zo prettig. Dan heeft u iemand in huis die de klus klaart en dat doet zonder tijd te verliezen. Kijk op vodw.com.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 Heeft u behoefte aan meer antwoorden? Volg dan het online seminar Wonen op 30 mei. Meld u aan op abnambro.nl slash wonen. ABN Amro, de bank anno nu. Dit is Radio 1.